Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de A15 bij Andolst in Gelderland... zijn elf mensen gewond geraakt. Eén gewonde is er slecht aan toe, zegt de brandweer. Vier anderen zijn zwaar gewond geraakt... en zes mensen hebben lichte verwondingen. Eén slachtoffer is door de botsing uit zijn auto geslingerd. De brandweer heeft drie gewonden die bekneld zaten... uit hun wagen bevrijd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Duidelijk is wel dat er vier auto's bij betrokken zijn. Achter een van de wagens zat een aanhanger met een boot erop. De A15 is richting Rotterdam tot zeker 9 uur vanochtend afgesloten... tussen het knooppunt Valburg en de afrit Dodewaard. De Britse krant The Guardian heeft een artikel ingetrokken... waarin staat dat Nederland met de Verenigde Staten afspraken heeft gemaakt... over het verzamelen van privacygevoelige informatie...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 Goedemorgen. Het is uh, bijna drie minuten over vijf en je luistert naar start, we zijn al een uurtje bezig. Als je net aansluit, wees welkom, wees welkom. We hebben net uh, vier uh, fantastische reportages gehad mini-documentaires over roem en faam. En je hebt nog wat te goed, want uh, Sophie hoorde je als laatste en die is met Jan Willem, een grote YouTube-ster, is uh, bezig geweest om een nieuwe hit te maken. En dat hebben ze gemaakt en dat is nu te vinden op het account van uh, J.W.Tje. Onder de titel Sonic and Knuckles in Jazz and Pop. Zo heet hij. En ik kijk nu naar een filmpje op internet en uh, dit ziet er geinig uit hoor. Sofie kan een beetje zingen. Een beetje goed eigenlijk wel. Dus here we go. Daar gaat hij. Sonic and Knuckles in Jazz and Pop. Leuk hoor. Een beetje kabel Emeralds, natuurlijk. Dat snap ik ook wel, maar het is wel leuk. Even kijken, hoe heet het liedje nou weer? Uh, Sonic and Knuckles en and in Jazz and Pop, zo heet hij. Hij staat op Twitter op meerdere kanalen: twitter.com/slash Luk, maar ook via de BNN University Twitter. Dat is twitter.com/slash BNN University. Kun je hem vinden, uh, het filmpje, en dan kun je zijn video meteen bij bekijken. En uh, JW daar is uh, het account van. Grote internetsterren. En, nou, we zitten nu al op 300 uh, weergaven, 300 plus en 38 likes. Nou, gaat de goede kant op toch? Ja, vind ik wel. Goedemorgen nogmaals, het is uh, bijna 6 minuten over 5 en we gaan het hebben over social media. Uh, ik, ik twitter zelf veel en ik hou heel erg van foto-appjes en ik hou heel erg van uh, Facebook. Path, hou ik ook van. En uh, nou, meer van dat soort dingen en zo. Maar er worden ook heel veel onderzoeken gedaan naar het effect van social media. En die onderzoeken zijn het overigens echt nooit met elkaar eens. Laatst las ik, las ik dat er 94% van de jongeren in Amerika ongelukkig wordt van Facebook. Maar dat dan niet hun account kunnen opzeggen. Dat willen ze dan weer liever niet doen. Dat is toch een beetje vreemd, want dan moet je heel erg, heel erg droevig. Maar dan kun je het dan weer niet uit je leven schrappen, want je moet blijven Facebooken, vinden ze. Daar gaan we het vandaag over hebben. Is social media eigenlijk wel goed voor je? Dat dus vind ik wel leuk, van moet u dit net aan mij vragen, want ik doe er heel weinig mee. Maar zij doen daar heel veel mee. Het is heel goed omdat ze heel veel contact hebben met elkaar, maar het is ook een, een middel dat je wel goed moet gebruiken. En ik zie dat het niet altijd goed gebruikt wordt. Ja, ik denk het wel, ja. Nou ja, je blijft met iedereen in contact en uh, je wordt goed op de hoogte gehouden. Dus ik denk dat het wel uh, bijdraagt tot, een, uh, ja, tot elkaar beter te leren kennen. Dat denk ik wel. Uh, ja en nee. Het is heel goed voor mensen, omdat ze op die manier ook een winnen kunnen maken, want anders niet altijd lukt. En nee, als het alleen daartoe beperkt blijft, zou het een beetje zonde zijn, want fysieke, fysieke aanwezigheid en mensen echt voelen en zien zoals ik jou nu zie, dat is ook leuk en belangrijk. Ja, zeker. Ja. We zijn veel aan het van wat er gebeurt en uh, kunnen elkaar veel beter helpen. Uh, ja, omdat je goed contact kan houden met elkaar en <laughs> dat je ja, lekker kan snuffloven op iedereen. Varina. barina. Ja... Uh... Ja, om met vrienden in contact te blijven. Ja, nou, wat vind jij? Is social media eigenlijk wel goed voor je... of is het ook uh, slecht voor je vriendschappen... dat je een beetje uit elkaar groeit en zo? Laat het weten. We hebben een heel makkelijk telefoonnummer. 0800-1121. 0800-1121. Dus wat vind jij? Is uh, Facebook en Twitter, Instagram, al dat soort sociale media... is dat nou goed voor je? Of zeg je van, nou... mag allemaal wel een tandje minder. Mogen wel weer wat persoonlijker bij elkaar komen. 0800-1121. En Kate Pearson en shiny happy people. We nou, hebben het over sociale media en of dat een beetje goed voor je is. Of misschien juist wel helemaal niet. Ben, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hey, hoe is het? We hebben elkaar weer te grazen. Ja. <laughs> goedemorgen, Nederland. Ja. Allemaal die nu wakker zijn. Ja. Uh, ik heb twee dingen. Ik nou. ben heel snel klaar, Luc. Ja, is goed. Kom erop. No social media. Ja? En voor dit Zom. Ja. Je wil een plaat horen en je wil het hebben over social media. Nee, no. No social media. Geen. Daar ben ik snel klaar mee. Ja, daar heb... moet je niks van weten. I will wait. I will wait. I will wait. Mon dit Zom. Nou, ik weet zeker dat ook. Hé, mag ik jou zeggen, hè? Nou, ik lach me ook de broek uit. Hè. Als jij bij die meisje bent, dat doe je altijd, hè? Bij, bij, uh, bij Willemij bedoel je? <laughs> <laughs> en nou is goedemorgen en dan al ik te slapen. Ik wens heel Nederland een hele mooie... En uh, ik, ik zou zeggen, knetteren hem er maar in. Nou, Doe, Luc! Is goed, dankjewel Ben! Doe, Luc! Hoi, hoi, hoi. Goed, uh, Ben, was dat leuk. Uh, misschien wel, ja, maar wat de ons, wat dat betreft wel een goede tip natuurlijk. Uh, Wim, goeiemorgen. Goedemorgen Radio 1. Goeie, wat zijn je allemaal energiek deze ochtend? Ja, nee man, ik... Uh... Nee. We zitten hier met een paar vrienden lekker een, uh, een glaasje alcohol te nuttigen, ja, maar... De energie is volop aanwezig. Heel goed, heel goed. Maar je zit dus bij vrienden, je zit niet te Facebooken. Nee, ik ben niet aan Facebook, Ik ben nu gewoon uh, sociaal uh, lekker aan het interacteren. <laughs> en, en, maar ben jij een beetje een Facebooker? Ik ben een behoorlijke Facebooker, kun je, je vertellen. Ja? Ik zit uh, helemaal echt... En hoe gaat hoe ik, neemt, uh, het, neemt het dan ook Beheerst dat dan ook je leven soms? Nou... ik ik moet je eerlijk zeggen dat het meer tijd uh, van mijn dag uh, inneemt dan dat ik zou willen. Ja. Hmm. Dus ja. eigenlijk zit je wel eens te Facebook. Maar doe je dat dan achter je uh, computer of gebruik je, je telefoon? Nee, ik uh, doe het achter de computer, ik heb geen smartphone. Oké, okay. dus dan ga je achter de computer zitten en dan ga je met je Facebook een beetje rondklikken, zoals het te gaat, fotootjes bekijken, een beetje mensen opzoeken en zo. Nou ja. Precies, een eh. beetje doorklikken. Je ja, kent het. en heb je dan ook wel eens het moment dat je denkt: van verrek, ik zit, ik, zit ik zit nu al gewoon 50 minuten lang uh, zit ik nu al, uh, te Facebooken? Nou, ik heb ik wil gewoon dat ik af en toe denk: van jongen, hoe lang ben je nu al bezig? En dan, dan zit ik echt wel een, een, een, uur, een uur erachter. Uh, status up-to-date chat, weet ik wat. Maar wat wel het voordeel is van Facebook, vind ik zelf, dat je uh, via die gratis, nou, gratis, via die facebook check kun je gewoon wel behoorlijk uh, op de hoogte blijven van uh, al, ja, van allerlei dingen gewoon in. Ja, daar heb je gelijk in, Wim. Blijft je blijft inderdaad ook op de hoogte van heel veel dingen. Dat klopt. Je hebt een lastige avond, Wim. Ja, het is, het is, een, het is een behoorlijk feest. Uh, Heel, goed. Heel goed. Nou, doe rustig aan hè, met de Facebook. Laat het niet in je leven indelen. Ga ik doen. Oké, okay, man. Goed. En een fijne uitzending nog, jongen. Jij is jij ook. Goed aan je vrienden, Hallo. daar. Hè. Oh. <laughs> nou, wat een ochtend, zo zeg. Poffie, We gaan naar uh, Nick. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij, bent, uh, jij hebt besloten om je Facebookpagina maar eens uh, gewoon helemaal eraf te gooien. Ja, ik was het helemaal zat. Hoe komt dat? Wa wa wat was het moment waarop je dacht, nou, ik, dit, dit is het, ik gooi het weg. Ik, ik ben er klaar mee. Nou ja, ik had op een gegeven moment, uh, is het echt uitgegroeid tot een monsterlijk ding, waarop ik echt op een gegeven moment 800 vrienden had. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment word je dan zo erg uh, dood, doodgeslagen, hey! doodgeslagen met... Uh, met alle dingen die je eigenlijk dan, waar je niet bij kunt zijn. En uh, weet je waar je ook helemaal niet zoveel aan hebt, eigenlijk. Ja. En op een gegeven moment werd het gewoon ja, voor mijzelf te veel in mijn hoofd. En toen heb ik gewoon op een gegeven moment gezegd van jongens, ik vind het goed geweest. Ja. Ook met het hele, hele verhaal in mijn achterhoofd van de NSE, weet je wel, wat nu het nieuws is. Ja, je dacht van nou misschien word ik wel afgeluisterd als ik uh, op Facebook ja, weet dingen weet je, ik, aan het doen ben. Ik heb niet zoveel te verbergen, maar tegelijkertijd is het wel gewoon, gebeurt er wel heel veel privé dingen op internet, weet je wel. Ja. Je zegt van, ja, dat hoeft voor mij niet per se iemand anders te weten of zo Nee, is precies. precies verzuurd, weet je wel. Ja, ja, ja, ja er ging, een, ging een, uh, een, een plaatje rond op Facebook dat dan weer dat heb je misschien net, dan net even gemist, maar uh, waarop inderdaad stond van, ja, ik heb niks te verbergen, maar er hoeft niemand iets, er hoeft niemand, uh, te weten. Dat vond ik wel een goeie. Uh, maar, maar nu heb je dus geen Facebook meer. Heb je te, maar heb je al het gevoel dat je iets, had, dat je iets mist? Nog niet, in ieder geval, moet hmm. ik zeggen. Ik heb ik het ook mee, heel erg mee zoiets van uh, wat er via Facebook kan gebeuren, kan ook gewoon via de telefoon of via de mail of via iets anders. ja. En um, ik heb het vooralsnog niet echt, niet, echt on, niet echt ongemak aan ondervonden of zo, weet je wel. Kijk, ik heb zoiets van als iemand mij ergens bij wil hebben, dan laat diegene dat wel weten. Yeah. Ja, precies. Dus jij denkt van nou, als, als, als een vriend van mij mij echt iets wil vertellen, dan belt hij wel of dan uh, vertelt hij het wel ja, uh, feest of feest. Uh. Of als er een fe ja precies, als er, een fe als er een feestje is dan... Uh, en mensen willen we er echt bij hebben in plaats van ik nodig iedereen uit die ik op mijn lijst heb staan. Ja. Dan, dan vind ik het veel interessanter ook om uitgenodigd te worden. Ja, weet je wel? nou dat heb ik ook wel eens inderdaad. Dan ben je, word je uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje en dan denk je... Goh, nou leuk zeg, dat is aardig, sympathiek. En dan kijk je en dan, en dan blijkt je dat er ineens 250 mensen zijn uitgenodigd. En dan ja. is het maar zo'n wilde gok van wie er komt. Ja, en dat... dan voel je je ook niet echt speciaal mee natuurlijk. Nee, nee dat, daar ben ik wel met je eens inderdaad. Wat, wat, wat, wat voor werk doe jij Nick? Uh, ik ben nu nog studerend. Okay. Ik studeer nu, nu media en digitale cultuur. <laughs> maar, dat, maar dat is eigenlijk wel een beetje typisch. Want dan, dan, dan, stu dan studeer je dus iets waar je nu eigenlijk zelf een beetje vanaf stapt. Ja, dat zou je zeggen. Hè? Ja. Ja, het, is, het is ook heel dubbel. Maar ik, ik, ik doe het dan zeg maar, voor mijn eigen idee, omdat ik er ook zoveel van af weet dat ik nu er ook afstand van kan nemen, weet je wel. Ja. ja. Dus je, om, omdat, omdat je. Dan, je, je, je, je bent, heb je zoveel informatie erover verzameld en weet je er zoveel dingen van, dan lees je ook onderzoeken en zo, bijvoorbeeld dat. Uh, het schijnt dat 94% van alle jongeren die op Facebook zitten mm. erop zitten omdat ze niks willen missen, maar tegelijkertijd ook een hekel hebben aan Facebook. Ja, ja dat, dat, dat, dat hoorde ik ook inderdaad. Dat, dat mensen gewoon echt een beetje droevig worden van Facebook uiteindelijk. Inderdaad. Ja. Ja. ja, met alle reclame erbij en uh, die hele beursgang is vaak een beetje aan het loopverhaal, wat mij betreft. Ja. Moet je dan niet eigenlijk gewoon een nieuw uh, netwerk opzoeken... dat je toch een beetje digitaal contact kunt blijven houden? Want er zitten natuurlijk ook wel voordelen aan. Dat neem ik aan dat je dat zo... Dat ik je, bedoel, je, je hebt nieuwe media en digitale cultuur. Dus dat, ik neem aan dat je die voordelen ook wel ziet. Maar moet er dan niet gewoon mm -hmm. een, een, een, een kleiner... Je hebt ook al een, een, een, een social media dienstpath waar je echt alleen met je echte vrienden op zit. Misschien dat dat ja, dan ja, iets goed. voor je is. Uh, zou een oplossing kunnen zijn inderdaad. Maar ik, heb, ik zeg, dan niet, uh, dan, niet, ben er niet zo erg bezig mee geweest. Nee, ook niet echt behoefte aan dan, denk ik. Nee, er, nee. Ja, het is ook een periode waar ik nu in zit hoor, ik ben nu met mijn thesis bezig dus ik probeer ik mijn wereld zo klein mogelijk te houden nu, dus dat is ook wel, ook wel erg mee erin. <laughs> Oké, okay. je probeert gewoon uh, de, de, de, alleen je echte vrienden en that's it. Ja precies. Nou ja, ik vind het een mooie openbaring en misschien dat uh, wel meer mensen dat doen, dus die kunnen zich dan melden via 0801121. Dankjewel Nick. Wat zeg je? Sorry? Ik zeg dankjewel. Uh, ja ja, heel bedankt. <laughs> okay. Fijne avond nog. Fijn, <laughs> fijne fijn, fijn dag. Ja, fijne hoog, ik had er vijf al hoor. Dankjewel, uh, tot later. Yo, De, uh, uh, dat was Nick en die heeft zijn uh, Facebook-pagina uh, helemaal opgezegd. Die had er helemaal geen zin meer in. Want die dacht, ja... Pff, Facebook, dat uh, kan wel eens link worden. Wat vind jij? Is, uh, is social media nou goed voor je of niet? Het is wel leuk. Je bent inderdaad in contact met je vrienden. Maar inderdaad ook verslavend. En soms ook gewoon irritant. Dat je, je gaat irriteren aan mensen wat ze erop zetten en zo. Um, ja, dat ze gaan reageren op andere mensen. Dat ze... Als iemand... Die, uh, iets erop zet dat ze iets gaan doen en dan gaan andere mensen reageren dat ze het niet leuk vinden ofzo. Ik vind het geweldig want ik, uh, ik ben net aangekomen ook uit Bonaire. Wij wonen op Bonaire met mijn gezin en ik vind het heel erg leuk om in contact te blijven met mijn vrienden en familie in Nederland via social media. Social media? Ja, ja, ja. Waarom? Facebook? Ja Nou, daar doe, doe ik niet aan. Uh, het is leuk dat je contact hebt, maar het is fout. Denk ik. Wat ik hoor dat er ellende is met kinderen die uh, ja, toch worden, soms worden misbruikt, worden, uh, vervelende dingen worden gedaan, het pesten. Maar voor de rest denk ik dat het goed is. Uh, ik ga nu op reis dus, dus. Ik vind het wel handig dat ik daardoor mensen een beetje uh, op de hoogte kan houden. Ja, ik vind van wel. Ik doe zelf een communicatiestage of een communicatieopleiding. Dus... Uh... Ik vind het wel een toegevoegde waarde hebben. En dat uh, ja, veel grote organisaties ook veel mensen kunnen bereiken... met die sociale media-kanalen. Rami? Ja? Goedemorgen. Goeiemorgen. Hey, he, eindelijk iemand die een beetje rustig is. <laughs> ik, heb een, ik heb een energieke ochtend. Uh, uh, ik heb heel veel energieke mensen aan de lijn. Maar ik, ik merk dat jij al een beetje in je, slaap, in je slaapstand zit. Ja, klopt. Ja, maar uh, normaal... Uh, ik ben ook nuchter, ik heb niet gedronken. <laughs> en, uh... Kijk dan, dat scheelt dan een hele hoop. Hey Rami, ik vind jij. Oh, kijk, als ik goed. ik bedankt. Vind jij social media een uh, vloek of een zegen? Een zegen, absoluut. Ja, absoluut. Maak je er veel gebruik van? Nee, dat, weet je al, dat weet je al, als je mij net uh, goed uh, aangehoord hebt. Uh, het is een zegen. Ik bedoel, kijk eens dat ze achteruit gaan. Hè. In die hele, hele technologiewereld of het gaat om uh, media, uh, landschap, hè? Mm -hmm. hoe ik het ook noem. Yeah. Dus uh, nee, het is, het is absoluut geen vloek. Nee, het is uit, uit. Nee. Wie ben ik om het de vloek te noemen? Waarom zou het nou een vloek zijn? Ik bedoel, het is een groot goed recht. En, uh, en net, net uh, hoorde ik ook van die persoon uh, in de, in de, op de radio van uh, en die vrouw die zegt: van dan uh, kan ik uh, contact blijven houden met. Uh, uit, ja uh, roepen. Ja. Dus, uh, ja, dat is wel. waar. Je hebt natuurlijk, je hebt ja. natuurlijk zoveel, verschrikkelijk veel uh, uh, mogelijkheden om inderdaad contact te houden, ook met mensen die je niet zo vaak spreekt. Alleen, uh, zoals, zoals Nick, zeg maar, laatst, uh, of uh, zojuist zei, die zei van ja, ik, ik werd er ook wel een beetje, het werd ook wel zo heel erg veel op een gegeven moment. Heb je 800 vrienden op Facebook en followers en weet ik veel. Heb jij dat nooit dat je, dat je denkt van dit is wel, ik heb een beetje last van, uh, van FOMO, fear of missing out? Hebben. Ben ik live nu? Of niet? Ja, ja, jij bent live. <laughs> ja, je bent live. Oh, ik ben live. Oh, ja. Hartstikke mooi. Ja. Uh, wat zei je precies? Nou, of, je, of jij nooit last hebt van uh, um, uh, dat je het gevoel krijgt dat het allemaal een beetje te veel wordt, al die um, uh, alle sociale media, dus dat je aan Twitter bent en aan Facebook. Nee, maar en maar het mag te veel voor, Dat doe je de. Dan zet je het gewoon uit. Of, of kijk, ik heb een telefoon en ik bepaal, ik, ik bepaal wanneer ik uh, een telefoontje aannem en wanneer ik hem uitzet, ik heb hem ook vaak vanuit. En soms niet. En dat geldt ook voor de computer, dat geldt voor andere uh, allemaal andere digitale instrumenten. Dus, hm. uh, kan eigenlijk... hem wel, je kan hem wel uitzetten. Het is niet dat je denkt van uh, nou ik, ik, ik moet hem aanlaten. Ik ben eigenlijk, eigenlijk ben ik elke, elke vijf minuten even aan het checken. Nee, nee, nee. Als jij denkt van ik heb ik ben nu toe aan. Uh, Rust en ik wil, uh, ik wil er even niet te maken hebben, dan heb jij, uh, dan, uh, heb jij die vrijheid. Dan ga je zelf. Soms, uh, soms wil je gewoon niet gestoord worden. Dan kun je toch gewoon even aangeven: je hoeft niet altijd 24 uur online. Uh, ...en het bereikbaar te zijn, nee, dat uh, heb je allemaal zelf in handen. Dat ja. is ook een vorm van vrijheid. Zij ja, dat, van hoe is dat? dat is wel waar, ja. Want ik heb ook wel eens, uh, dat, dat is, uh, nou ja, de sociale media... ...als je de WhatsApp daar ook nog een beetje onder rekent. Dan heb, ik heb wel eens, dan word ik geWhatsApped ...en dan uh, bekijk ik even dat berichtje. Dan krijg je dan, uh, ik weet niet of je zelf ook wel eens WhatsApp... ...maar dan krijg je twee van die vinkjes erbij. En dan zien mensen dus dat je het hebt gelezen. Maar dan heb ik, ik heb niet altijd zin om meteen terug te reageren. Maar je hebt ook mensen die nee. dan echt denken van... ...waarom reageer je nou niet terug? ja, maar wat ik wil, wat ik wil aan, die, aan die Facebook en uh, dat soort dingen dat je iedereen dingen deelt met elkaar van wat heb je gegeten en, uh, hm. en wat, uh, wat trek je aan en wat zijn de nieuwe tickets. Nee, dat hoeft, hoeft niet. Dat hoeft een ander niet te weten. Nee. Kijk, als je, dat, als je, als je, als je als iemand dat wil delen met iemand anders vind ik het prima. Maar iedereen moet iemand iedereen moet zelf, uh, ook zelf daar een in maken en, en uh, maar je hoeft niet met iedereen alles te delen. Ik bedoel, je bent niet met die persoon getrouwd. Kijk, nee. Als je het met die persoon wil delen, vind ik het prima. Dan is er niks aan de hand. Maar als je een al gevoel zegt, nee, ik hou toch die dingen lief voor mezelf privé. Ja, bij mijn guest, dan is het toch niet aan de hand. Nee. Maar, maar ik heb het over, ik, ik wil alleen maar... Ik wil alleen maar uh, kijk, we kunnen hier uren gaan praten over media. Maar wat, ook, ook wat mij verstoort is... is, is uh, Waar ook veel gebruik wordt van gemaakt van sociale media, natuurlijk. Dat ja. klopt. Kijk, het Westen is zo'n model. Het Westen is Amerika voorop. En wat is het Westen? Dat is Amerika, Europa, Australië, Canada. Dat is het Westen die wij kennen. Ja. ja en dan heb je naast de Arabische wereld. Ramir, voor, voordat we, voor we heel gesprek gaan over, over het Westen en, en, en, en Syrië. Want we hebben nog meer mensen. Gaan, we gaan het hebben over sociale media. Klopt. Dank je wel voor, ja. voor het bellen, in ieder geval. Uh, u wilt niet horen, maar dat weet ik wel. <laughs> ja, nee, ik begrijp, ik begrijp nee. wel dat je een ander onderwerp nee, aansnijden. Nee, maar u wordt, ik weet het, ik weet het, maar u, u, u, wordt gecontroleerd, alles wat op de radio wordt gezegd, en, en, en ik wil alleen maar ding, ik wil alleen één ding toezeggen. Ja, één ding. Zodat u gaat ophangen. Ja. Eén ding. Ik weet dat u gecontroleerd wordt op de radio 1, ook door de media, uh, ook door de medische Eén nou, ding, alleen uh, ik mee. zeg. Is gewoon Amerika de grote dijfel. Ja, die, die willen al het wil opleggen. Maar terwijl als er één klokleider is die het eerlijk vraag gaat stellen, dan zie je wat ze met die persoon doen. Kijk, en zo komen we toch weer bij we weer bij de, de digitale media, want dan heb je het over Snowden. Ja, dan. Dankjewel, luk. Rami. En, uh, ik wil nu ook lang leven de media. <laughs> <leven de> media. <laughs> Oké, okay, dankjewel Rami. Uh, we hebben het over sociale media en uh, je kunt inbellen. Vind je het nou een vloek of vind je het nou een zegen? 0801121 0801121. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ben jij van de sociale media Hans? Ik gebruik veel de sociale media, maar je moet ontzettend voorzichtig zijn ja. dat er niet de verkeerde personen erop kunnen komen. Want er zijn een heleboel die proberen door agressie en op een andere mensen te beschadigen. En dat vind ik het grote probleem. Dus je moet ontzettend voorzichtig zijn met wie je omgaat en waar je, je gegevens aan toe uh, stuurt, kijken dat je gecontroleerd wordt. Nou, ik heb er geen probleem mee, want ik zet geen verkeerde dingen erop. Mm -hmm. Ik heb gewoon uh, goede contacten, maar ik geef ook zelf enorm veel informatie. Ik heb een Facebook gebruik ik, maar ik heb nou mijn uh, nice name, dus een schoudernaam. Want je moet er daar ontzettend mee bezig zijn, vooral voor de radio, ja. dat dan geen bekende zaken doorgeeft. Want je wordt ontzettend door beschadigd, want er zijn mensen die daarop uit zijn. Ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat, want jij denkt van, nou, als, ik, als ik mijn echte namen, mijn echte achternaam gebruik op internet, dat mensen daar dan misbruik van gaan maken op een of andere manier. Ja, precies, precies. Ah. Ja, het uh, ook wel de? Uh ik noem ze gek bijvoorbeeld de Telegraaf. Er worden allerlei reacties gegeven. En als je leest wat voor onzinnige taal allemaal wordt gebruikt. Dan vind ik gewoon de, steeds meer de teleurgang van deze maatschappij. Dat men niet echt commisseert. Maar gewoon probeert andere mensen te beschadigen. En dat vind ik omdat ze toch eigenlijk uh, zich rijken kunnen de beschadiging Achter uh, het uh, sociale media. Ja. Dus ik heb wel uh, Facebook. Mm -hmm. Maar onder een andere naam. De naam. En uh, voor de radio gebruik ik uh, natuurlijk een neem nice En dat is handig. Oh ja? Kijk, als je, ja, als je gaat. Als je, ik geef enorm veel informatie. Ik krijg ook enorm veel informatie. Maar als je gaat naar Google en je tikt in. Uitspraken, spatie, schotel verboden, dan ga je naar de estiek van het van een schotel, corporatie.nl, dan ja. krijg je een stuk of dertien reacties die ik gegeven heb. Dus ik gebruik ontzettend veel informatie, ja. maar wel uh, waar andere mensen wat aan hebben. Dus eigenlijk, het, alles wat jij op internet en ook op de radio, want je belt wel eens vaak, hè? ik hoor je ook wel eens bij andere programma's, ja. en dan, maar eigenlijk heb je, doe je dat allemaal onder een schuilnaam. Dat is helemaal niet uh, ja. je echte naam. Ik weet Nee, ik weet dat er uh, geen, iemand uh, daar ontzettend door beschadigd is. En je moet nooit geen telefoonnummers of uh, echte dingen doorgeven. Nee. Want ook de presentatoren, die hebben daar last van. En dat vind ik een van de grote nadelen. De onbeschoftheid om andere mensen in de zijk te zetten. Kijken dat we gecontroleerd worden, daar heb ik geen probleem mee. Maar wel de onbeschoftheid om andere mensen te beschadigen En dat vind ik een kwalijke zaak. Maar wat zou het dan, zeg maar, hè? Niet dat, ik vind het prima. Hoor. Dat, dat, ik, dat, dat, dat is mij goed, dat, is, dat jij inderdaad als, op de radio als Hans de Mol, dat is, dat is goed. Maar wat zou nou... Ja. Um, het kunnen betekenen. Stel je gaat onder je echte naam je belt een keertje in en je vertelt je verhaal van: nou, ik doe, ik vind dit en dit over sociale media. Wat zou dat dan kunnen betekenen, denk je? Nou, dat je enorm veel beschadigd wordt de mensen die je bellen en je voor alles uitmaken. Ja? Kijk, en daar dan heb je geen een zin in. Nee, nee. En dat heb je geen zin in. En datzelfde heb je eigenlijk ook op Facebook en Twitter en weet ik veel welke sociale media. Nou, ja, je hebt eigenlijk Facebook. geen zin om persoonlijk daarin aan, uh, in aangevallen ja. te worden, om het zo maar eens te zeggen. Nee, nee ik ja. heb wel Facebook, maar ik gebruik het voor van mensen waar ik echt uh, contact mee had met oh, ja. en betrouwbaar. Ja. Ik heb bijvoorbeeld met het politiemuseum in Tilburg, daar ik contact mee. Mm. Ik heb uh, daarom ontzettend uh, met alle mensen die een beetje maatschappelijke vormen hebben. Dus dat is een bepaalde groep, daar heb ik wel contact mee. Mm. En met bijvoorbeeld uh, kampeerders, uh, waar je echt, echt vertrouwbare mensen zijn. Dus je houdt het clubje, gewoon, uh, het, ja, het clubje klein eigenlijk, gewoon? Het clubje Nee. Eigenlijk Ik Ik krijg vooral ook veel informatie, want het gaat over digitale technieken en daar zend ik ook zelf veel weg, maar dat is gewoon een informatie wat je deelt met mensen waar je echt betrouwbare informatie kunt doorzenden en kunt ontvangen. Heb je ook nog hives, Hans? Nee, nee, nee, maar ik heb hetzelfde video, dan weet je wel wat het is, dat ontvangt van 10.000 tv. Schotels, ja. Ik bedoel, met gebruik ik en Ik geef ontzettend veel technische kennis door. Ja. Uh, kijk, ik geef ook op de radio 1 ben ik vaak, ook, uh, of vaak regelmatig door. Als het over uh, windmolen-energie gaat. Nou, de grote onzin erover, over die graakmolens. Nou, hm. dat kun je wel een hele grote groep uh, mensen bereiken. Ja. Dat een heleboel dingen anders zijn. Dat ze in werkelijkheid door commerciële verstrengelingen. anders worden weergegeven. Ik vind het ja. een mooi inkijkje, Hans, in jouw, uh, in jouw leven. En als, je, in, uh, als je gaat naar uh, Google. Ja? En je tikt is, uh, uitspraken, spatie, schotels verboden. Ja? Dat ik, ja, dan ga je naar de esthetiek uh, van plaats van schotels. Corporatie .nl, is Er staan 13 reacties over alle technieken die uh, je gelukkig kunnen maken in verband uh, met de ontvangst van andermans denkbeelden en gedachtegoed. Nou, ik heb, le ja. ik heb leesvoer vanmorgen, uh, lees ik al. Dankjewel, Hans, voor je verhaal en uh, we spreken ja, elkaar uh, later weer. Onder welke naam ja, dan ook. dan draai je goede muziek, hè? Ja, ga, ga, ga, ga ik zeker doen. ga ik nu zelfs doen, want ik heb een mooie plaat klaarstaan van uh, Royal Parks. De jongens zat uh, vroeger in, uh, in Johan. En het nummer heet She. the uh -huh. Parks is de band van Diederik Nonden en die staat dus eerder in uh, Johan en ook in de band Daryl Ann. En dit is de nieuwe uh, single, of tenminste begin het jaar. Start. Luke, ik ink? Goedemorgen, het is inmiddels uh, vijf minuten over half zes. En even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter. Nou, heel veel wielrennen. Want de Tour de France is gestart met een lange rit op het eiland Corsica. Het wordt één grote chaos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 Drie kilometer eerder zou er worden gefinished. Maar is die bus dan al weg? En ook al is die finish drie kilometer eerder, aan de finish wordt nog steeds hard gewerkt om die bus weg te krijgen. De banden zijn inmiddels ja, doorgestoken, wou ik gaan zeggen. Maar in ieder geval het lucht wordt eruit gelaten om die bus in ieder geval wat lager te krijgen. Maar waarschijnlijk is dat dus een, een, een luxe uh, oplossing. Want die finish die zou dus drie kilometer eerder zijn, die is drie kilometer eerder. Oké, okay, dus de bus wordt weggehaald, toch drie kilometer eerder finishen Of uh, wordt het nu toch ineens bij de echte finish finishen? Jongen, jongen, jongen, wat een chaos in inderdaad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 Gele trui. Marcel Kittel, de man van de, van de Argos Shimano. Ja, uiteindelijk won dus Kittel van de Nederlandse Argos-ploeg De etappe en ook de gele trui. Vandaag, in 1974, werd de moeder van Martin Luther King doodgeschoten... terwijl ze orgel speelde tijdens een kerkdienst. En het is ook zeven jaar geleden dat het tweede kabinet van Balkenende viel. Barbara Barend is jadig vandaag. De Nederlandse presentatrice wordt vandaag 39 jaar. En deze dame is ook jadig. Ze heet Cheryl Cole en ze bereikte vandaag een mijlpaaltje. 30 jaar oud is ze en ze is natuurlijk zangeres. Een acteur, zanger en de man van Toosco, oftewel Bastian Ragas, blaast vandaag 42 kaarsjes uit. Is het dan nog ergens aan het regenen op dit moment? Nee, helemaal niet. Het is hartstikke droog overal. Wil je nog meepraten over sociale media? Dan kan dat via 0800 1121. We hebben het over of sociale media goed voor je is... Of juist helemaal niet. Ik hoor het graag van je. Ben jij ja, een beetje een Facebooker, een Twitteraar, een Instagrammer. Of zeg je van, nou weet je wat, al die sociale media, ik bemoei me er niet meer mee. Ik doe wel gewoon een gesprekje met mijn vrienden. Zou ook kunnen. Doe dan even een gesprekje met mij. Ik heb een, een makkelijk telefoonnummer uitgekozen voor deze ochtend. 0800-1121. Ben jij van de sociale media of juist niet? 0800-1121. My name is Luca.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 de mannen, die scheren zich niet in het weekend. Tenminste, ik niet. Ik heb er toch al gezinnen. Ja, sta ik op op zaterdagochtend en denk ik, ja, maar in godsnaam, geef me een reden. Nou, die krijg ik nooit, dus ik scheer me niet. En Ilan van BNN University, die doet dat ook. Die denkt ook, euh, lekker de boel de boel, lekker laten groeien. Huppetee. Maar deze keer liet hij zich scheren door een ander en wel door een, ja, zo'n hippe kapper. Heel veel mensen die gaan ineens naar zo'n kapper... en dat is dan meteen weer een barbier. En Ilan liet zich scheren door meester-barbier Jan Heideman. Het water waterkoop, gaan we zitten. Het is een uh, oude barbierszaak, zou ik eigenlijk wel zeggen. Een uh, jaren-twintig-stijl, is dat ongeveer Jan? Ja, ongeveer jaren-twintig, uh, art, art Deco, Art Decoratief. En jij hebt een meester-barbier, wat, wat houdt dat precies in? Nou, meester-barbier word je als je toch minimaal 10.000 panden die je meest gehad hebt. Dan, uh, dan kan je het bijna met je ogen dicht. Ik, uh, ik ga het meemaken. Bij het uh, opschuim uh, is het het schuim op het gezicht gezet wordt, is dat inderdaad de Barbier dus wel zijn handkeurig netjes op zijn rug houdt. Het schuim gaat uh, nu mijn wangen op samen met het kwastje. Jan, je bent nu uh, bijna overwege met het scheren. Dit is voor mij de eerste keer dat ik in de barbierstoel zit. Maar vroeger was het gewoon een normale traditie om langs de barbier te gaan. Wa waarom doen wij dit als mannen in Nederland niet meer? Nou, er is, er is geen tijd voor. En vind, vind maar zo'n goede barbier waar je naar binnen kan... en met, met een redelijke tijd weer buiten staat. Het heeft vooral te maken met... met ja, mannen nemen geen tijd ervoor. Kijken wel naar ellenlange lange rare tv-programma's avonds... Maar, maar een half uurtje voor de barbier, dat... dat... Ja, dat moeten we ze weer leren. Genieten, uh, voor zichzelf zorgen. Veel mannen hebben dat toch een beetje verleerd. Ja, en, en het is nu eigenlijk heel erg hip geworden weer. Want je ziet schoren meer in Rotterdam en in Utrecht en in Amsterdam... heb je allemaal zaakjes die nu uh, open gaan. Hoe, hoe kan het nu weer zo, zo modern worden? Ja, het is niet echt dat het modern is, want de technieken die zijn... Honderden jaren oud. Maar het heeft vooral te maken met dat de mannen heel langzaam weer, weer, weer aandacht krijgen voor het ambacht, voor verzorging. He, we hebben de metroman gehad in uh, voetballen met een rokje. aan. Dat, en, en Nu is dat, is dat, is dat taboe ervan af. Je mag nu als man ook, ook voor jezelf zorgen. Je mag ook voor als man, he, je mag als man ook genieten. Dat, dat moeten we moeten we ze weer leren. Ja, want in, in, in Zuid-Europa is het gewoon een, een vaste traditie om elke week naar de barbier te gaan. Zouden we het gewoon in Nederland ook moeten invoeren? Eh... Uh... Ik denk het wel. Ja, Eigenlijk gewoon zaterdagochtend uh, of zondagochtend na de barbier. Gewoon goed voor jezelf zorgen. Ook jezelf leren scheren. En behalve uh, het scheren bij een barbier is meer dan alleen maar je baard eraf laten halen. Dat kan je thuis ook. Maar het gaat om dat je weer goed leert scheren. Comfortabel leert scheren. En dat mannen in het weekend niet, wat uh, ze niet goed kunnen scheren, met zo'n vies baardje rondlopen. Maar fris verzorgd worden. Dus behalve dat ik dan de mannen van een overtollig baardgroeisel afhaal. Uh, geef ik een huwelijk ook een boost. Door, door, door de vrouw een goed verzorgde man te geven. Even. Is goed, ik ga opletten. Het is wel een interview met mes op de keel, dus ik zal alleen nog maar lieve vragen stellen. Nou, een barbier moet zo zijn best doen. Wil die iemand kwaad doen? Dat, dat zit niet in zijn systeem. Gelukkig, maar gelukkig. Komt joh, 1, 2. Die vloeken. De FT7 en die prikt gewoon zoals normaal. Ja. ja, maar dat hoort het ook te doen. Hè. Als die prikt, dan is het, niet, uh, is het niet leuk. Dat is ook de ervaring. Ja, ja, ja. ja. Jan, ik zit weer rechtop in de barbierstoel. Mijn baard is eraf. Eén um, tip. Het is nu zondagochtend. Wat zou de Nederlandse man moeten doen om nog een betere scheerbeurt te krijgen? Als u zichzelf goed comfortabel wil scheren, is het belangrijk dat, dat, dat u zichzelf inkwast met een, met een kwast. Goede zeep. Goed merk, goed materiaal. Geen goedkope rommel. En vooral een kwast. Een minimaal twee minuten kwasten. Ik heb ineens een. Twee minuten kwasten? Jojo. Ik heb ineens een goede reden gekregen. Uh, geef je huwelijk een boost? Ja, natuurlijk.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 Feeling pretty damn hot down by I spent ages giving head Then I remember Nou, welke weer? Lily Allen heet. Nou, kom ik dan wel op? Ben je niet meer Nat hier op Radio 1. Bijna 10 minuten voor 6. Goedemorgen. Dit hele weekend staat Eindhoven in een teken van innovaties. Meer dan 2500 knappe koppen uit de hele wereld zijn bij elkaar gekomen. En niet alleen om hun kennis te delen. Nee, nee, nee. Want We gaan ook de strijd met elkaar aan. Nederland is regerend wereldkampioen bij het robotvoetbal. Sophie van BNN University was bij de laatste voorbereidingen op Robocup. Robin, jij bent de leider van het Nederlandse voetbalteam. Het, ja, het Nederlandse robotvoetbalteam. Want wat kunnen ze eigenlijk allemaal? Want ik, ze lijken totaal niet op mensen. Uh, ze hebben het enige overeenkomst met de gewone voetbalspelers zijn dat ze allemaal een nummer hebben. En verder kan ik het niet zien. Zijn er wel degelijk overeenkomsten? Um, ja, als je, als je een wedstrijd ziet, dan is het gewoon, gewoon eigenlijk dezelfde spanning als die je bij, uh, bij echt voetbal hebt. Dus uh, je hebt gewoon ballen die net op de, op de paal komen, ballen die net overgaan. Dus het is gewoon echt uh, heel bewegelijk en, en snel uh, voetbal. Dus jullie um, zijn niet zeg maar, met een soort controller de, de, de robots aan het besturen? Maar ze doen het echt helemaal zelf? Ja, ze hebben zelf een, uh, een computer aan boord. Iedere robot heeft een eigen computer. Dus ze maken echt beslissingen voor zichzelf. Dus even vergeleken met het uh, gewone mensenvoetbal. Zeg maar, je traint ze voor de tijd. En op de wedstrijd heb je eigenlijk als coach niks meer te zeggen en moet ze het zelf doen? Ja, inderdaad. En tijdens de wedstrijd zijn we natuurlijk wel gewoon goed op en letten en aan het kijken of we niet nog dingetjes kunnen verbeteren... die, uh, ja, die we voor de volgende wedstrijd weer uh, willen verbeteren. Maar... Ja, we kunnen ze niet aanpassen of zo We kunnen helemaal niets meer. En kijken jullie ook naar, de, naar het gewone voetbal van wat een aanvaller moet kunnen, wat een verdediger moet kunnen en programmeren jullie ze ook zo of kunnen alle spelers op elk, elke plek staan? Uh, nee, we hebben een keeper die echt helemaal anders is dan de andere robots. Maar uh, de veldspelers die kunnen wel gewoon van rol wisselen. Dus een verdediger kan bij ons gewoon een aanvaller worden en een aanvaller een verdediger. Die, uh, dat kan gewoon. Dus ze werken ook echt met elkaar samen om dat allemaal af te spreken. Zijn er zijn geen ego's die uh, graag willen scoren? Of, uh... Nee, ook geen ego's. Nee, dat is allemaal hartstikke mooi. En kunnen we ook maar nu met het Nederlandse team oefenen? Een soort van training uh, doen? Ja, we gaan uh, robot nummer 5 aanzetten hier. zijn jullie grootste concurrenten dit weekend? Um, nou, het team uit China is, uh, is in 2010 en in 2011 al, uh, al wereldkampioen geworden. Dus die zijn twee keer achter elkaar wereldkampioen geworden. Dus dat willen wij graag, uh, graag evenaren. Um, en wat zij vooral heel goed kunnen is, uh, is lopballen schieten. Dus hoge ballen op de, op de keeper. Um, verder is ook het team uit Iran waar we afgelopen jaar de finale tegen gespeeld hebben. Dus ook uh, sterk. En het team uit, uh, uit Portugal. Um, dus uh, dat zijn de, de grote tegenstanders hier. Waar zijn andere teams dan weer jaloers op? Kijken ze op tegen jullie uh, sterspelers? Um, nou, wat wij vooral heel goed kunnen is het, het aanvallende, het, het aanvalswerk. Dus echt snel overspelen en, uh, en behendig met de bal obstakels uh, ontwijken. Dat kunnen wij wel heel erg goed. Um, dus dat zullen andere teams meer van ons uh, naproberen te maken. Om half tien zometeen speelt het team Eindhoven de halve finale. Het gaat lekker, jazeker. Ze spelen die halve finale tegen team Cambada uit Portugal. En wil je die finale nou van dichtbij zien? Dat kan om drie uur. En het is allemaal in de indoor sportcentrum in Eindhoven. Wil je erbij zijn bij Robocup voetbal? Maar ja, dan heb je zo'n robot en die kan dan voetballen. Dan kun je een beetje een balletje, te, een balletje overschieten. En wij vroegen ons af... Waar zou je nou eigenlijk zelf een robot voor willen hebben? Een robot voor in plaats van mij naar school toe te gaan. Omdat ik dan... dat commentaar van de leraar niet hoef te horen. Mijn kast opruimen. Want um, dat is bij mij heel veel moeite, omdat ik daar nog mijn rommel maak. Afwassen. Uh, omdat dat eigenlijk gewoon het irritantste klusje is wat ik maar kan bedenken. De hond uit laten. Uh, nou... Ik moet vaak van mijn ouders doen en van mijn zus. Dus... En dan heb ik niet zo zin, want dan ben ik gewoon met mijn vrienden aan het spelen. En dan moet ik het toch doen. Afwassen, omdat uh, ja, dat is niet altijd prettig is als je naar buiten wil of als je leuke dingen wil doen. En dan moet je taken gaan doen. Om te stofzuigen. Want uh, ja, dan moet je alles toe op tafel zetten en zo. En dat is gewoon heel irritant. Kamer uh, opruimen. Uh, omdat ik heb altijd een hele grote rotzooi. En ik vind het heel irritant om zelf op te ruimen. Nou, ik zit een beetje te denken, ja, een lampje, hè? Kijk, nee, die van Willy Wortel, dat is, de, dat is eigenlijk de ultieme, ultieme robot natuurlijk. Die doet alles. Echt alles. En zelf zou ik wel een uh, robot willen hebben voor opruimen. Maar ja, dat is eigenlijk. Een, ik heb je een soort stofzuiger natuurlijk Alleen die het dan zelf doet, maar die bestaan, hè. Dus die kun je aanschaffen als je de, die toch wel hebben. En ik zou wel. Uh, ik zou wel een robot willen hebben om de boodschappen te doen, want Daar heb ik altijd een beetje een hekel aan. Niet op zaterdagochtend, dan ga ik lekker ongeschoren naar de markt, maar gewoon zo op donderdag dat je even, wat, even nog wat, even zo'n dingetje nodig hebt. Dan moet je weer helemaal je fiets op en zo, daar heb ik daar geen zin in. Dus daar zou ik dan wel zelf een robot voor willen hebben. Waar wil jij er één voor hebben? Laat het me weten via uh, de Twitter. Twitter.com slash luc. dus Luc is dat. Kun je even laten weten waar jij graag een robot voor wil hebben. Dit is mooi, is een, uh, een liedje, heeft Adele ooit opgenomen. Is een enorme dikke knijter van de hit geworden. En we draaien hem nog maar eens, omdat hij zo mooi is. Someone Like You. I heard that you settled down. That you found a girl in your married now. I heard that your dreams came true.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 thing Adele and Someone Like You. Mijn hoogtepunt van deze week was een uh, concert van uh, de twee uh, lesbische zusjes Tegan en Sarah. Ik stond in een uh, volle paradiso met uh, uh, gillende, gillende vrouwen. En het was echt hilarisch. Ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar het was echt het hoogtepunt van de week. Wat was nou eigenlijk jouw hoogtepunt? Vroegen wij ons af. Deze week. Uh, nou, ik heb al mijn tentamens gehad. Het klinkt een beetje nerdachtig, maar daar ben ik heel erg blij mee. Want anders kon ik niet naar volgend jaar over. Dus dat was wel mijn hoogtepunt van de week? Dat we vakantie hebben? Ja, vakantie. Ja, vakantie. Ja, vakantie. Weekend, denk ik. Ja. ik heb wel wat leuks gedaan. Ik heb uh, ik had, uh, weer stage. Dat ik, uh, ja, er waren hele leuke kinderen en uh, die uh, waren echt enthousiast. Het was wel een uh, hoogtepunt dat ik omheils werd. Ik was twee weken niet geweest en het uh, was wel een voldoening van, uh, ja. van mijn stage. Uh, mijn hoogtepunt dat ik een huisje heb gevonden in Utrecht mijn muurtjes gestukt had? Uh, dat ik mijn tentamens allemaal gehaald heb van de afgelopen blokken Daar was ik wel heel blij mee, ja. Ik heb wel gisteren echt lekker seks gehad. Oh dat was wel echt een hoogtepunt <laughs> van de week. Nou, uh, ik ben uh, op werkweek geweest naar Berlijn. Dus dat was ook wel vet. Stage ja, af, man. volgens mij was iedereen's hoogtepunt sowieso weer een mooi weer. Maar ik vond het heel leuk om weer te basketballen en lekker veel te winnen. Ik denk dat ergens daar mijn hoogtepunt uh, verschoon was. Dat ik hem voldoende haalde voor mijn wiskundetut.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 En een tent afgehuurd, leuke locatie. En daar hebben ze eten van gemaakt. En dan mochten we voor een tientje eten. Drie gangen menu, dus dat was heel chill. Blijf luisteren, zometeen meer start hier op Radio 1. is het nieuws van 6 uur.